Die zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Ja, goeie avond luisteraartjes, waar je ook bevindt en hoe laat het ook is. Welkom bij Hello Radio. De podcast van zondag 11 juli 2020, ofwel 2021. Nee, 2020, 2021. Of is het nou 2021? Maakt niet uit. Maar goed, je zal misschien ons en bij jezelf denken. En wij knakken het nou weer over. Maar het is 2021. Genoeg uh, slap uh, gaan We gaan. Uh, Straks nog wat liedjes draaien. Jullie moeten trouwens de groet hebben van Jacco. En vanavond die finale. Van de e-kaart tussen Engeland en Italië. Finale. Ik ben benieuwd. Ze zijn op dit moment van deze opnames aan het spelen. Dus. Uh, Zo over hebben. Ja, jullie weten wat er vorige week dinsdag gebeurd is. Maar uh, daar gaan we niet al te veel aandacht aan besteden. Want uh, je hoeft geen radio of televisie aan te zetten of het gaat over uh, Peter R. de Vries. Maar daar gaan we gaan vanavond uh, niet al te veel aandacht aanbesteden, Want uh, ik denk dat mensen daar nou een beetje een meur van worden. Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is. En uh, ja, hij leeft nog steeds. Uh, ja. Ja. Maar we weten natuurlijk niet hoe hij erom toe is. Als hij ooit uh, uh, ja, buitenlevensgevaar is natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk geen kleinigheid. Hè? Maar goed, uh, we gaan uh, een liedje draaien. Dat was trouwens Stellar Wind van de Unicorn Heads. En we gaan nu, nu maar draaien van uh, No Myself. Van Patrick Patrickios. Met mijn Patricios. Ah, Patrick, Patricios, No, myself het, het nummer. Het is allemaal rechtvrij. Ja, en die kan je allemaal eh, hier en daar vinden. He. Onder andere, ja, zou ik zeggen. Maar goed, laten nou, we het daar maar niet over hebben. Maar het is in ieder geval wel legaal. Allemaal rechtvrije muziek. Ja, ik moet het nog maar eens een keer herhalen. Voordat ik de Birma Stemra aan mijn broek krijg. Want. Uh, ja, ik ken wel de Rolling Stones draaien of zo. Of. Uh, weet ik veel wie. <laughs> ik zeg maar wat. Maar dat mag niet. Ja, als je betaalt. Maar deze jongen gaat echt niet betalen. Ja, toch? Om even. Nee, we zijn ten eerste niet commercieel. En ten tweede. Uh, ja, het is een hobby hè, en uh, daar willen we het graag bij laten. Dus uh, we doen het voor de lol, en natuurlijk, uh, zolang jullie het leuk vinden natuurlijk. Maar goed, um, ja, het is vandaag zondag, zoals jullie weten, zondag 11 juli. Deze podcast blijft staan op de site van hloradio.org. radioorg tot, uh, tot volgende week zondag en dan komt er weer een nieuwe en misschien dat ik tussendoor eens wat leuks ga doen en uh, ja ik, uh, ik heb vorige week zoals jullie weten uh, via YouTube uh, gestreamd live voor het eerst in tijden gestreamd maar dan met beeld, gewoon op YouTube en dat ging, uh, dat ging prima alleen uh, ja ik wilde het vandaag weer proberen dus ik ging vanmiddag een verproefdraaien maar dat ging uh, vaarlijk ontvouwd. Ik kon wel streamen, ja. Maar alleen uh, met de webcam uh, ging goed. De webcam ging uitstekend. Het geluid ging niet goed. Want uh, ja, hij hoort eigenlijk via de mixer hier. Uh, hè, vanaf de muziekcomputer. Via de mixer. Naar de streamcomputer te lopen. En daar moet ik het geluid van hebben, want daar natuurlijk al die mixer zit, mijn microfoon en de computer met de muziekzool. En wel wil nou juist? Vorige week kon ik uh, de microfoon uh, vinden van de webcam. En apart ja, de line-in tussen kon kiezen of de microfoon van de webcam of de stereomixer, dus ik kon de stereomixer kiezen, dus ik kon ook muziek draaien, en dan ken ik had ook wel muziek gaan draaien over de speakers, met de microfoon van, de, uh, ja, het is een webcam en in een ingebouwde stereo microfoon. maar dat klinkt natuurlijk niet, ja, de haken luisteraars af, dat is logisch, je hebt mensen die het doen hoor, maar ja, je moet een hele goede microfoon hebben. Zo'n condensatormicrofoon. En hele goede speakers. Ja, als het toch heel raar gaan klinken. Alsof je een goedkoop uh, zakradiootje hebt, dan haken luisteraars af. Dan denk ik: zie ja, je, daar ga ik niet naar zitten luisteren. En zaken af, ze komen niet meer terug. Ik wil het een beetje professioneel laten klinken. Goed, zuiver geluid. Uh, ja. En dat is al het eerste. Hè, om luisteraars zoals te houden. En ik vind het ook irritant als ik naar een zender zit te luisteren... en de muziek op de achtergrond is niet normaal te horen. Niet dat de muziek slecht is, maar de geluidskwaliteit is natuurlijk wat minder. Omdat je het rechtstreeks van de eraf draait. afdraait. Hm? Oké. Okay. Ja. We gaan eens even... even kijken Even kijken of er nog iets, uh, nog wat nieuws uh, is in petto. Ja, dat is er ook. Uh, gaan we even op de website van nu, want ik moet wel even de bronvermelding doen. Hè? Dat hoort zo. En uh, ik zie ineens, uh... oh ja... Criminelen zouden dreigen met aanslag met raketwerpen op RTL Boulevard. Zo, en waarom nou? Waarom? Criminelen zouden een aanslag hebben willen beramen of plegen dan op de redactie van RTL Boulevard... en willen daarbij gebruik maken van een raketwerper en automatische wapens. Dat meldt het NRC zondag op basis van bronnen binnen de politie. Die dreiging was... ...de reden dat de aflevering van zaterdag geen doorgang kon vinden. En dat is ook de uitzending van zondagavond geannuleerd. Hoewel opnames wel doorgang konden vinden, meldt RTL Nederland. Ja, ik ga niet alles lezen. Dan moet je zelf... Uh... Ja, jongens, het is natuurlijk... Uh... Ja, het heeft weer te maken met een zaak... Uh... De een of andere zaak. En mogelijk uh, zijn de daders. Uh, van de aanslag op Peter. R. de Vries. Uh, uh, ja, betrokken bij die. die, die, die uh, ja, die zaak met die, die merengo proces of zoiets. En mogelijk, want het hoeft niet zo te zijn hoor, maar. dat vermoeden ze dan. En uh, ja, ze worden bedreigd. Nou ja, nou vind ik juist... Uh, we nemen, ja, in Nederland uh, de, de, is de dreiging wereldwijd... en ook in Nederland uh, op een uh, aanslag van terreurorganisaties afgenomen... en dan gaan de criminelen het doen. Nog even en dan... Ja, die gasten schieten maar raak, weet je. Die, die, als ze iemand zien lopen die ze moeten hebben... proberen ze die dan wel neer te knallen. Vroeger werd ze dan... Uh, ergens heen gelokt, hè? een deal bijvoorbeeld, zeg maar wat, eh, vooral criminelen onder elkaar en dan lokten ze iemand bijvoorbeeld naar uh, een afgelegen industrieterrein of in een fabrieksloos of ergens in een verre bos en spraken ze, ze met elkaar af en dan werden ze in de val gelokt en dan werden ze gewoon kapot geschoten ofzo. Nu wordt dat gewoon op straat gedaan waar Jan en allemaal uh, door helemaal geen rekening met andere mensen gehouden, want ja. Daar hebben niet aan gedacht, dat voor hetzelfde geld vijf keugels, Eén keugel was raakt dan bij Peter. Maar stel nou voor dat die vijf andere keugels een kind hadden getroffen of iemand die net voorbij loopt. Die, ja. Dat had ook kunnen gebeuren, maar daar hebben ze gewoon maling om, Ja, daar hebben ze schaart aan. Vroeger hielden ze er nog een beetje rekening mee. Dan lokte ze iemand in de val en dan... Een Ja, niets vermoedend. Uh, en hij wordt zo gewoon neergemaaid, Tenminste. Hij leeft nog wel. En uh, ja, kijk, de beste man heeft heel goede dingen gedaan. heb ook wel uh, niet alleen criminelen die hem niet moeten. maar er zijn ook uh, gewone burgers die een hekel aan hem hebben. Nou, kon, kwam die wel eens een beetje tikkeltje arrogant over soms. Als je het over politieke zaken had, dan denk ik... Ja, jongen, je bent misdaadverslaggever en geen politicus. natuurlijk mag iedereen zijn mening hebben. En daar zat ik me wel eens aan te ergeren. Dat zag ik heel eerlijk. Maar als misdaadjournalist heeft hij zijn werk fantastisch gedaan. En uh, ja heb heel veel mensen ook geholpen. Heel veel. Uh, ja, dat moet ik ook zeggen. Uh, ja, en ik vind het verschrikkelijk wat ze wat ze met hem gedaan hebben. En uh, Ja, laten we hopen dat de beste man uh, weer 100% bij komt. Ja, ik ben geen dokter, maar ik, ik ben bang dat hij niet meer de oude is, als hij, uh, als hij weer beter zou worden. Maar goed, laten we hopen uh, dat, uh, dat hij helemaal stelt. En uh, goed, hier sluit ik uh, het mee af, het onderwerp. En dan gaan we gewoon weer lekker verder. Met de orde van de dag en we gaan even kijken of er nog iets met de uh, uh, EK finale of er nog wat uh... gebeurt is met een uitslag. Ja, we spelen vanaf 9 uur. Oh, ze moeten nog spelen. Vanaf 9 uur, oh, ze gaan om 9 uur spelen. Ik dacht dat ze al bezig waren, joh. Jongen, jongen, ja, dus ze moeten nog spelen. Oké, okay, nou ja, um, ik hoop dat Engeland wint, maar ik denk dat Italië wint. Dus ik, ik uh, ja, in feite maakt het niks meer uit wie er wint, want Nederland ligt er toch al lang al uit. Maar ik hoop dat Engeland wint, maar ik voorspel, toch, het is meestal altijd anders als ik iets voorspel, dat is het meestal tegenovergestelde. Maar ik ga jullie vertellen, het is uh, nu lokale tijd, 17 minuten over 8 in de avond. Ja, het is drie kwartier voor de wedstrijd. Ik voorspel dat Italië gaat winnen, wordt Europees kampioen. Ik ben voor Engeland, waarom? Omdat al uh, ons belastinggeld gaat naar Zuid-Europa, waaronder andere Italië. En moet dat land dan Europees kampioen worden? Ik vind van niet. Laat Engeland maar winnen. Ik hoop dat Engeland wint, maar dat doen ze niet. Italië gaat winnen, denk ik. Maar goed, we zullen zien. En uh, nou ja, goed. Uh, uh, dit is een podcast uh, van voor de wedstrijd. Dus ja, net zoals vorige week, de vorige uitzending wist ik ook niet... Of nee, was het twee weken terug in Nederland speelde. was ook voor de uitzending de opname, geloof ik. Toen verloren. Maar goed, dan nou hebben we genoeg geluld. We gaan elkaar een muziekje draaien. Ik ben DJ Jaap en je luistert naar Allouwe Radio. De podcaststation van Nederland. En wat doen we in Nederland? Ja, de klompen dansen, nee joh, gek. Ook naar de dansen op een heerlijke muziekje. En van chill, Sunday rain, zondagse regen. Hier is het toevallig nog droog, maar je weet maar nooit. Sunday Rain. Van chill. Ja, zijn we eens op het platteland beland, zeg. Weet je dat Rente zo dichtbij lag? Ja. Ja, jongens. Ja, mooie achtergrondgeluiden. Ja, die boeren, hè? Ja, die hebben afgelopen woensdag weer. Vorige week woensdag lopen demonstreren op het Malieveld, onder andere, want ook in uh, uh, sommige delen ergens uh, in het land hebben uh, ze dus ook op andere plaatsen gedemonstreerd. Maar ja, ik kon het wel begrijpen, weet je, ik heb het vorige week, geloof ik, ook al eens over de boeren gehad. Maar we hebben te veel, uh, te grote veestapel in Nederland, want Nederland is natuurlijk maar een klein landje. En uh, ja, een beetje, we zitten een beetje op de hoek van uh, Noordwest-Europa, een beetje. Maar ja, niet helemaal natuurlijk, want we hebben... Maar goed, we zitten net in die bocht, zo ik Dus uh, Frankrijk, België en Duitsland zitten we net op het hoekje. En hebben we hebben ook nog een plaatsje, hoek voor Holland heet. Ja, oké. Okay. En, uh, maar ja... Weet je wat het is? Kijk, ze willen dan die CO2-reductie naar beneden halen. Ja, jongens. Doe wat minder vliegtuigen in de lucht. Ja, weet je. En aan de andere kant zeg ik: Ja, jongens, die boeren kunnen ook zeg maar zeggen: Nou ja, oké, okay, we doen de veestapel de helft naar beneden en we gaan. Graan verbouwen of mais of uh, groenten of weet ik veel. Maar ja, weet je wel wat het is als jouw uh, familie al 400 jaar tussen de koeien leeft. Ja, ze weten niet beter en ze willen niks anders, weet je. Ze, ze vinden het een prachtig vak, want anders ga je dat niet doen. Maar het is niet de eerste keer dat ze die boeren dwars zitten, want dat gebeurt al tegen jaren. Hè? Vroeger had je ook een boerenopstand, hè? Nou ja, dus, uh, die boeren zijn altijd te klos geweest. Waarom moeten ze altijd die boeren hebben? Ja, ze willen land inpikken en dat is niets nieuws, want dat was vroeger ook al zo. Land inpikken, landje pik. En waarvoor? Niet om het aan de natuur terug te geven. Oh nee. Ah, pleur een paar windmolens neer of zet er uh, een hele vindexwijk neer. Ja jongens, meer snelwegen. Ja, Nederland wordt langzaam een stad. Zo volgebouwd, daar blijft eigenlijk niks geen stukje groen meer over. Ja, leuk is dat jongens. En waar halen we later ons eten vandaan als we geen boeren en vissers meer hebben? Want de vissers worden ook bedreigd hè? Ja, en dan, waar moet je dan je eten vandaan halen? Stel nou voor dat er iets ergens gebeurt, er komt oorlog... Of hongersnood. We halen wat eten vandaan. We kunnen niet weg hier. Nee? Uh, ja, je, je kan niet eventjes zeggen van nou, we gaan even naar het Oostblok om daar even groenten vandaan te exporteren. Want dat kan dan ook niet meer. We hebben zelf land genoeg, maar het is allemaal volgebouwd. Ja, waar moet je dan van eten? Kijk, ik snap best hoor, ik snap het probleem wel. Er gaat 70% is voor de export en 30% voor binnenlands gebruik. Ja, ik begrijp het probleem wel. Maar ja, er zit een maar aan, weet je. Ik bedoel, ik snap het wel. Maar aan de andere kant zeg ik, ja, je kan die mensen niet in de steek laten. Dat is een hele moeilijke kwestie. Dus, goed. Ja, oké. Okay. En dan hebben we nog een paar leuke liedjes, jongens. Genoeg hierover. We gaan het er niet meer over hebben voorlopig. Ik wil niet zeggen dat ik het er nooit meer over heb, maar... We houden u op de hoogte. Bonfire van Anne Jone. Van Anne Young vroeger had je een racepaard die zo heette, hè? Bonfire. Ja, dat weet ik nog. Zo weer een taartje terug hoor, maar uh, het was een, uh, een hele snelle racepaard. Op uh, duindicht, waar was ze nou? Er zo'n een racebaan in uh, Bonfire. Ja, dat is lang geleden trouwens. Uh, goed, we gaan door met het volgende nummer. En die heet Rewind. Van offshore. dat was uh, Unicorn Heads met uh, URL Meld. We gaan een mixje maken, een mixje, en uh, daarna ik bij u terug, het kan ongeveer een kwartier 20 minuten duren, dus uh, ja, we weten niet hoe lang uh, de podcast gaat duren, maar uh, minimaal een uur en maximaal twee uur, want... Uh, het kan ook anderhalf uur worden, maar dat weet ik niet. Oké, okay, we gaan nu naar een mix luisteren. En uh, ik zie jullie uh, over een minuut of vijftien à twintig. Dus bij deze dan. Uh, tot, tot straks, tot na de mix. Doei, doei. Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloeradio.org. Mia luisteren en tot de volgende podcast. Bye bye.